4 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië hebben de stad Zawia in handen, zegt een verslaggever van het Amerikaanse persbureau EP. Hij bezocht delen van de stad die eerder in handen waren van aanhangers van kolonel Gaddafi. De opstandelingen hebben de afgelopen dagen hevig gevochten om de controle over Zawia. De stad ligt op 30 kilometer van de hoofdstad Tripoli, het laatste bolwerk van Gaddafi. Ook zijn aanhang brokkelt af. Opnieuw heeft een vertrouweling zich tegen hem gekeerd. De Libische minister van Olie kwam na een bezoek aan Tunesië niet terug. Hij is nu gevlucht naar Italië. Het zou een nieuwe klap zijn voor Gaddafi nadat gisteren ad-premier Jaloud zich aansloot bij de opstandelingen. Jaloud hielp Gaddafi in 1969 aan de macht, maar werd later na ruzie op een zijspoor gezet. De grootste FNV-bonden, FNV-bondgenoten en advocabel FNV, zijn weinig enthousiast over de aanpassing van het pensioenakkoord die minister Kamp doet. Ook FNV Bouw vindt de toezegging onvoldoende. In de Volkskrant zegt Kamp dat die mensen met een laag inkomen... die voor hun 65e willen stoppen met werken, tegemoet wil komen. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66. En mensen die toch eerder stoppen krijgen 6,5 minder AOW. Kamp wil deze groep tussen hun 62 ste en 64 ste extra geld toespelen... dat gespaard moet worden om de overgang naar het pensioen makkelijker te maken.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 Het weer. Vanavond alleen in het noorden nog bewolking, mogelijk wat regen. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt en kans op onweer. Maximum temperatuur dan 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie Files op de A13, Rotterdam-Den Haag... voor Delft-Zuid, 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda, 2 kilometer bij het knooppunt... de plein en op de A20 richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum, 3 kilometer.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 Dit is Radio 1, Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro. Met Jan Mom. Met gast hier filmregisseur en dus ook toneelmaker Eddie Terstal. Eh, we hadden het over de politiek eh, voor, uh -huh. voor het nieuws, eh, Eddie. En eh, jouw ergernis met name over een deel, althans, van de, van de Partij van de Arbeid. De partij waar je... Ja, oud-links. Het oud-links deel van de, ja. van de Partij van de Arbeid. Je, je riep trouwens begin deze maand met columnist Marcel Duiverstein... Ik trouw ja. op, op tot een eh, verfrissende paarse regen, tot een radicaal midden. Nou ja, radicaal midden, gewoon dat gewoon een nuchtere, nuchtere seculiere, moderne... Stroming weer komt. Er is niks modern. Het is allemaal collectivistisch, groepsdenken. Echt vanuit oud-links tot en met de PVV, tot en met allemaal religie gedoe. Maar als je dan zo, ik zei het net al, als je dan zo erg aan die partij van de arbeid. ja, wat doe je dan nog in die partij? En uh, waarom begin je niet zelf iets? Nou, van? maar ik vind het ook heel belangrijk dat zeg maar, weet je, gewoon het seculier gematigd denken. dat werd altijd vertegenwoordigd door liberalisme en de sociaaldemocratie. En als daar een van die poten wegvalt en ten prooi valt aan het collectivisme, zoals dus wat met de sociaaldemocratie aan het, geboor, aan het gebeuren is dan is dat wel een heel, is dat heel zorgwekkend. Dus en, ik denk en met beter het collectivisme dat... bedoel je dat, Groeps, dat ze... Groepsdenken. Mensen, mensen categoriseren naar afkomst. Mensen categoriseren naar geloof. Wat, bedoel, hoe kan je godsnaam iemand categoriseren maatschappelijk... en er ook beleid op maken naar iets hoe ze denken over het leven na dit leven? Dat is idioot. Ze worden te ik, weinig vond het enige, ik heb deze keer verantwoordelijkheid aangesproken. Ik, ja, dat mag gewoon te weinig als mens gezien. De hele term allochtoon moet ook weg. Ik heb, ik heb uh, uh, VVD gezemd deze keer. En de laatste keer ook de dierenpartij, want ik zie die coalitie niet zitten. Maar de enige moment waar ik echt trots was op, op Rutte, was toen kwam die gedoogcoalitie en er werden allemaal vragen gesteld. En Wilders die was weer iets bazelen over: geen bruggen willen bouwen. En. Dingen zat weer over, dat, dat uh, verhagen ook, ook iets nietszeggends. En toen werd Rutte gevraagd, uh, ja, wat staat in het gedoogakkoord over moslims? Wat heeft u te zeggen tegen moslims? Toen zei Rutte, dat vond ik echt geweldig, echt, die juich op de bank. Toen zei hij, ja, niets. Zeg wat kan mij het nog schelen? Of in andere woorden, natuurlijk als premier nu. Wat kan mij het nog schelen? Wat mensen, uh, wat mensen geloven. Ik ben niet gewend mensen in groepen in te delen. Volgende vraag. Haar. Perfect. Dat is het antwoord. En toen heb je niet gelijk je lidmaatschap van de PVD opgezet? Eh, nee, dat opgezegd, was wel. Ik weet de... nog wel toen, toen, toen Bos wegging. Toen had ik ook ik met Rutte dat sms. Toen zei hij ook welkom bij de VVD. Maar zo ligt het dan ook weer niet. Ik zei, ik heb niks met files. Ik hou niet van <laughs> Dixieland muziek. Ik ben toch van het midden. Nou, je, me, hebt, je hebt ik. ook een beetje het ouderwets beeld van de VVD. Ja, natuurlijk. Ik. Je moet ook ja. nog een beetje chargeren. Ja. Maar is. Dan toch, zelf iets. Als je, als je mist hè, wat je werkelijk zoekt, dan kan je ook zelf een beweging doen. Nou ja, wat wel waar we mee bezig mee zijn, dat, dat zijn een aantal mensen uit het zeg maar, middenkader van GroenLinks, d 66 en Partij van de Arbeid. dat we op zoek zijn van hoe kan het, het, er weer een nieuw soort progressieve, gematigd linkse midden zijn. Die gewoon zoals 60% van de Nederlanders gewoon denkt. Gewoon de, de moderniteit. Gewoon vrouwenrechten, homorechten, open samenleving. Dus dat zijn die namen de die, die je noemde, Boris van der Ham. Uh, wie, wie ja, Nee, nee, het is allemaal, het is allemaal ook mensen van wetenschappelijke bureaus, wethouders... Weet ik, wat, wat er allemaal tussen zit. We gaan kijken hoe we dat verder gaan, gaan uitbouwen. Maar gewoon normaal. Gewoon een, maar bijna dus iets, laten we de normale partij noemen. Want, dat, Want het moet wel leiden tot een nieuwe politieke partij? Nou, Of een beweging. Of we proberen die partij van, van binnenuit gewoon normaal te beïnvloeden... tot, tot uh, laten we zeggen, modern gedrag en modern denken om hun wortels te brengen. Zeg. Je verwacht niet dat de Partij van de Arbeid onder Job Cohen... Uh, daartoe over zal gaan of aan zoiets mee zal doen? Nou, ik weet nog toen, toen Job Cohen uh, op Van Wouter overnam toen werden wij zeg maar, als liberalen in de partij uitgenodigd partijbureau... En we een heel prettig gesprek gehad om, eh, om zogenaamd wat vooroordelen weg te nemen bij elkaar. Zo was de bedoeling. Maar er zijn op echt op cruciale punten, namelijk gewoon op individuele vrijheid en collectivisme... echt hele grote verschillen van mening. Dus dat, meer, dat... meer met Job Hendel dan met Wouter Bos. Want ja, Wouter Bos kon ja, ja, ja. je er goed mee vinden, toch? Ja, Alhoewel die ja zat... die, die, die, die, dat weet niet zo heel veel af van hoe ik dacht. Alleen het, het was wel zo dat hij zelf besefte... dat hij toch een heel conservatieve partij te maken had. Dat was een logschip. Log dus pas als Cohen vervangen wordt door, nou ja, wie? Eberhard van der Laan, Ascher of wat dan Bijvoorbeeld. ook? Bijvoorbeeld. Dan, dan zou je weer... Definitie... Maar ik ben niet zo'n, weet je, ik, gewoon omdat ik, ik was toevallig partijlid... op het moment dat ik in die hele discussie terecht kwam dat Theo vermoord was. Ik was gewoon zo'n slapend lid. Ik kwam, ik bedoel, mijn lidmaatschap was gewoon handig, omdat het een instrument is. Weet je, ik ben niet zo'n partij iemand in, in die zin. Nee, maar je bent wel ontzettend was energiek met die discussie. Althans daarna Ja, ja maar dat Ja, maar dat was natuurlijk ook niet, niet niks, weet je. Ik bedoel, uh, uh, Theo was vermoord of zo. Ik weet nog, uh, Wouter Bos klaagde, begrijp ik, heb ik van jou zelf begrepen... Ja. over dat hij op een gegeven moment niet meer e-mailtjes e <laughs> dan van één <In> alinea <laughs> van je aankomt. Ja, ja. Omdat ja. je hem blijkbaar bestookte met hele lange epistels. Uh, nou, het was elke... Ja, we deden ook wel eens wat dingen die we samen opstelden en dat soort dingen, maar het... het um, ik vond het, dit thema belangrijker dan dat hij het vond. Hij vond het ook wel belangrijk, maar hij zei zoiets: dit betijdt wel op een gegeven moment. Maar gaat dat dan nu er wel van komen, denk je? Want dat initiatief waar je het over had, is er voldoende animo binnen die groeperingen D66 nou, GroenLinks? Ja, nou, en... ik denk dat het hele gedoe met, met laten we zeggen, rabiaat, eh, blind links en rechts. Ik denk dat op een gegeven moment ze er ook al een keer genoeg van krijgen. En dat men toch wel een keer trekkend middengang te krijgen. Het moet ook wel weer een beetje een land worden. Het moet ook vooruit. We moeten ook concurreren met andere landen. Als ze elkaar net in de haren vliegen, dat heeft. Dat heeft geen nut. Nee, je begon dat stuk wat je samen met Marcel Duivestein in Trouw uh, schreef... met de verwijzing naar die, naar die vreselijke aanslag in Noorwegen. Uh, ja. Anders breif ik. Uh, ja. waarom, waarom met die verwijzing? Hoe, nou, ook omdat dat geeft iets aan van hoe het... het ja, ik, ik vind het heel gevaarlijk om een gewelddadige aanslag... überhaupt in verband te leggen met het debat. He, dat vind ik ook altijd heel erg dat mensen zeiden van... ja, Theo is vermoord, maar hij ging ook wel heel ver. Tuurlijk, wat je zegt en dit soort daden, dat staat zo ver van elkaar... Los daarvan, met ze hebben het alle, alle voorbehoud. Los daarvan, natuurlijk ja, is dat zo. Maar ik vind dat hele debat is echt ziek. En, en, en, en het, is nog, het is nog wonderlijk dat we het nog steeds zo goed doen in Nederland. Dat, dat komt, niet, dat dat komt vrouw, niet door het niveau van ja. debat. Dat komt zeker niet door de Haagse politici. Dat komt eerder door de bedrijvigheid en de flexibiliteit van Nederlanders... dat ze gewoon goede kooplieden zijn en er allemaal individueel nog iets van maken. Daardoor mm -hmm. doen wij het zo goed. Omdat we nuchter zijn, daardoor gaat het relatief goed in de integratie... en heb je geen volledig parallele samenlevingen. Ja, maar, maar want, want je zegt dat de het debat is ziek... Eh, eh, maar zag je dat dan ook vooral weer na zo'n excess als zo'n aanslag... Nou, dat ik kan me kon op langskomen die ik ook van andere websites ook ken. Weet je, bedoel, dat is natuurlijk een gek bedoel, dat woorden mogen nooit tot kogels leiden. Maar ja, was, wat ook zo idioot is, is uh, links vond dat het absoluut uh, not dan was... om te zeggen dat de moord op Fortuyn iets te maken had met, met, met wat er over hem gezegd werd. Nu zegt rechts, ja, de moord op de dingen heeft niets te maken met wat er gezegd is. En alleen maar zien ze alleen de, de, de, de, de splinter... of de balk in elkaar de, ogen, Of nee, de splinter in elkaar. Maar niet de, maar niet de balk in elkaar. Het is alleen maar... Het is een soort ajax feyenoord Ook ja, als, het ja. Bedoel, als de één wordt neergelegd... Ajax, maar ja, dat is, is de, natuurlijk een penalty dat en anders is, niet. Het is je, je, je, je stokpaard, zeg maar. Ja, maar dat is ook toch zo. Ja, maar de, de vraag is dan natuurlijk toch... Uh, inderdaad, hoe krijg je het voor elkaar? Of met dat stuk, hè, wat je nu bijvoorbeeld maakt... Ja, dat het, het is in ieder geval een platform. Dat, dat, dat zit er natuurlijk ook wel een beetje achter. Dan kan ik in ieder geval weer achter de microfoons klimmen, zeg maar. En is dat, is dat dan ook het geval bijvoorbeeld met een. Je bent weer met een nieuwe film. Ja, nee, die film, dat ik ook even. Ja. Over, want daar gaat nu 80% van mijn tijd in op dit moment. Ja. Nou ja, goed, ik ben weer een film aan het maken. En die heet Deal. En dat is een low-budget film, omdat op de gewone manier het gewoon niet lukt. Ik, ben heel, ik heb een heel slechte verhouding met het gooien. In die zin dat de omroepen. Filmfonds wil altijd best wel zo, maar De omroepen vinden mijn films gewoon een te laag. Uh, uh, jantjes Smit gehalte hebben, bij wijze van spreken. Maar in ieder geval, ze hebben er niks mee. Met Simon hadden ze ook niks. Drie jaar geduurd. Met Fox hadden ze ook niks. Ze vinden mijn films niks. Ik heb, <laughs> ik heb gewoon drie jaar... Ik, bedoel, al mijn, ik heb negen films gemaakt, die hebben elkaar nog geen drie miljoen gekost. Ja, vandaar dat je nu onder andere... Ik zei het eerder ook met Mark uh, dus van ik doe het, Dus, dan, dus ik, doe het nu, ik doe het nu op een andere manier. Ja. Uh, op een gegeven moment komen mensen van cinecrowd naar me toe. Dat is een, een uh, crowdfunding uh, uh, van Roel van der Weijen. Die zegt van, heb jij niet... Een filmpje die wij dan op die site kunnen zetten. Dat kunnen we op een of andere manier. Nou, had ik wel, 20 minuten. En op een gegeven moment werd het op die site gezet. Konden mensen. Konden, dan konden ze kaartjes kopen van tevoren. Of allemaal. He, gunsten werden er dan, eh, mochten op de set komen. En geld. Op een gegeven moment was het twintigduizend. Op een gegeven moment liet ik het aan, aan de producent lezen. Aan, uh, een Gijs van de Westerlaken van Columnfilm. En die zei, maar dit, dit leent zich voor een speelfilm. Dit is zo zonde hier een... Dus ik ben dat toen gaan uitschrijven. En dat, inderdaad, dat was een heel, het verhaal klopte heel goed. Dus ik kon dus in twee dagen... Maar waar dagen gaat het dan? Ik over? Speel... Al, kijk, het moeilijke is, als ik dat zeg... Ja? dan verraad ik echt een deel van de clue. Oh. Dat is het hele moeilijke. Oh, het gaat in ieder een jongen en een meisje... een nacht in Barcelona. Dat, dat, dat, dat, <laughs> dat is, het is een ontzettende uh, Zomerjurtje. film. Die luisteren naar Santa Esmeralda. Bij wijze van spreken. Ja. Nee, Benjamin Herman gaat de muziek oh. maken. Okay. Maar in ieder geval, toen ben ik dat dus gaan uitbouwen. En inderdaad werkte het veel beter, want je had meer met de personages daardoor. Nou, toen zijn we dus uh, zeg maar met uh, reclame uh, One Big Agency... Waar ik nu min of meer werk. Um, uh, zijn we dus aan het. Uh, gewoon in de marketinghoek het gaan zoeken. Weet Waar je, kunnen uh, we geld vinden? Ja, marketingbedrijven. Uh, bedrijven die er iets mee hadden met het verhaal. Of die het sympathiek vonden. Die storten bijvoorbeeld. Uh, geen stijl vond het leuk om te sponsoren. Uh, UPC vond het leuk. Uh, ah, kijk aan. Uh, I love ja. Amsterdam. Barcelona City marketing. Frappant, omdat. In het vorige gesprek met Maak van Warmer het over gaat dat Richard de derde dat ze er maar niet in slaagt om daar ook maar enig, eh, enige euro aan sponsoring voor te vinden. Ja, maar dit is wel een redelijk toegankelijke film. En we proberen wel een kwaliteitsfilm te maken. Dus niet geen, geen domme toegankelijke film. Maar wel een toegankelijke film. Precies dat middensegment wat ik zo wat ik, waar ik zelf ook naar wil kijken. En hoeveel heb je nu binnengehaald? Uh, een ton ongeveer. En dat is ook wat Dan je kunnen, nodig hebt? Nou ja, daar kunnen we het voor maken tegenwoordig met die cameraatjes, tegenwoordig hoef je nauwelijks mee bij te lichten... die je kan vijf, zes man crew kunnen doen. Maar ja, kijk, dat kan alleen maar met dit soort films. Ik bedoel, dat zijn twee acteurs, dat zijn vier of vijf locaties. stad Barcelona werkt mee, een hotel daar werkt mee, een hotelketen werkt mee. Dus kijk, ik heb ook een film, die heet 69. Dat is een comedy, een beetje een comedy over de 69 generatie. Net waar we het vorige keer over hadden, over de grachtengordel. Ja, grachtengordel, blije mensen. Dat, het Filmfonds vindt het een te gek script en bla. Geen omroep die daaraan mee wil. Maar het is wel, dat moet als je toch. Dan heb je toch 40, 50 man voor nodig. Dan moet je dus de 69 moet je het maagdenhuis moet je gaan nabouwen, et cetera. Of in ieder geval, je moet daar, weet je, dat moet een beetje de wat. De bezetting kosten. van het maagdenhuis, die generatie, daar moet het dan ja, over gaan. Ja, daar gaat het door de, door de decennia heen, de bach et cetera. Alle foute keuzes. Maar, maar op een liefdevolle manier. Het is niet te hardvochtig of zo. Het is meer met een knipoog. Maar je, maar je aan bent die geen fan kijken. van die generatie volgens mij. maar het is generatie van mijn ouders. Ik ben in de hippie generatie opgegroeid. En van jou ouders Nee, nou, maar ik vond het ook geweldig. Het was ook heel. Echt mooi. Het is ook de seksuele revolutie. Het was ook de vrijdenkerij. Maar het is verworden tot een raar collectivistische terreurondersteunende... Nou ja, het secet, sorry. Ik zal het niet invullen. Nou, een van die mensen uit die generatie babyboomer is natuurlijk Eric Clapton. Althans, daar zullen die mensen die babyboomen die film ook wel maken. Dat hoorde ik toen als kind was. Hendrix. Eric Clapton, Forever Man. Eric Clapton, Forever Man, de muziek van zijn ouders... en inmiddels ook de muziek van jezelf, Edith Estal? Ik hou dan. nog. Ik vind die tijd werd hele mooie muziek gemaakt. Mooie films en mooie muziek. Is ook mooie muziek. Ik verder nooit doorontwikkeld op dat gebied. Hoe bedoel je? Nou, ik ben altijd een beetje blijven hangen. Blijven hangen, ja? Ja, Je luistert niet naar hele dag... Nee, wat dat betreft... Mijn eetensmaak is ook pannenkoeken en patat. Ik heb nooit... je bent toch niet erg dik, moet ik zeggen. Dat valt dan weer mee. Eh biologisch patat misschien. De, de, de film waar je mee bezig bent, waar je het over had. deel je kan niet te veel vertellen over het verhaal, want dan verklap je te veel. Uh, je hebt verteld uh, hoe je het geld bij elkaar krijgt. Uh, ook weer het vorige gesprek met Maak van Warmedam... hadden we het over de positie van toneel en ook mm -hmm. van film op dit moment, met de dreigende bezuinigingen, met de actie waar Mark uh, veel mee te maken had, schreeuwen om cultuur. Hè? Ja. Uh, da, ja, daar wordt toch erg een, een, een beeld geschetst ja. van een kaalslag en een, een land waarin ja. niks meer mogelijk is. Hoe kijk nou, jij ja, daar? naar? Dit beeld wordt echt geschetst alsof inderdaad een, een, een, een ook, woord tsunami, dat is een beetje uh, besmet. Van, besmet. En, een, een orkaan aan onbeschaving over het land rolt en dat het land naar de kloten gaat als er in de cultuur wordt gesneden. Dat, dus, hè, bedoel, dat was een beetje het beeld en dan het is een schreeuw voor. Als iets mensen buiten de Randstad niet willen zien, is het allemaal Randstad figuren. Die dan lopen te schreeuwen en, en Bolkestein lopen uit te joelen en dat soort dingen. Dat wil men niet zien. Bolkestein maar, maar, hield een toespraak maar, precies, hè, op een ja, ja, die, die was die... erg grappig erin. Ja, want die zei... zei niet van, bizarren, nee, wat? niet op cultuur. Dus, dus inderdaad, hij wilde weghalen bij, uh, bij uh, ontwikkelingssamenwerking. Later legde hij uit bepaalde witte wat hij daarmee bedoelde. Maar het was wel een hele leuke provocatie. Maar trouwens het trouwens echt een held, Bolkestein. Die man heeft, het is schandalig dat die man toen zo door het slijk gehaald is. En uh, eigenlijk wel gerehabiliteerd is. Maar nooit. een uh, heleboel mensen hebben zich hebben geen excuses. Aangeboden en, dat is, en die zijn nu nog altijd nu altijd goede banen nog altijd. Nou ja, die bezuinigingen, die kaalslag. Je zegt, daar kun je wel van ja, bij plaatsen. Nou, nou, maar ik vind wel ja, maar, maar het is wel zo, is dat dit kabinet en uh, nogmaals, het kabinet mag voor mij zo snel mogelijk weg. Ik vind het een, uh, geen. Uh, ik heb er helemaal niets mee. Ik vind het uh, ouderwets, uh, provinciaals en, en klein, burgerlijk. Waar blijkt uh, dat uit? Uit het, uit het, uit het kindersinnige revanchisme. Ik heb ook mijn kritiek op de grachtengordel. en op die, die, die, die, die, die, de 69ers. Die, die zeg maar, hè, bedoel, we kunnen het allemaal wel invullen. Maar, maar het, het revanchisme, bedoel, het, het, het wraakzuchtige. Het, zeg maar, het, het, het, het hakken op de grachten. Het is, het is ook behoorlijk goedkoop, het heeft totaal geen niveau. En en die bezuinigingen komen vooral voort uit, uit wraakzucht? Nee, niet vooral. Je ik ik, ik moet er genuanceerd over zijn, dat is niet zo. Maar er zit een teneur van revanchisme in: het vingeraflikken. En ik bedoel, ik, ik ben. En wij zijn nu de baas. Mag... En we gaan ja, maar, nu... ik vind, maar, maar ook, uh, Rutte vind ik een, een, een, een, een, een fantastische premier. En een, ik mag hem ook graag. En bla bla bla. Maar dit vingeraflikken, rechtse mensen die een vingeraflikken. Je moet gewoon nu proberen premier van dat land te worden. En niet alleen maar van rechts. Hij ja, dus heeft die steeds meer moeite mee ineens. Ja, trouwens, ja, Maar goed. Ja. Maar, maar dan toch alleen maar even, want, kikkers waar hij in zit. Want hoe erg is het dan wat er aankomt als het om de kunst en cultuur en de film gaat? Nou, ik weet, kijk, ik, ik pretendeer niet heel veel te weten over de andere kunsten, moet ik zeggen. weet je, ik bedoel, de, de, de schrikbeelden van dat mensen maar een of andere lamp maken en, en, en daar geld voor krijgen. En in een, in een, dat hoor je wel vaak. Ik ken dat persoonlijk niet uit mijn praktijk. Ik weet alleen maar dat als ik bijvoorbeeld een film maak, ik ken het vanuit de film, dat we met heel veel uh, inspanning iets maken met onze ideeën, waar we heel weinig voor betaald krijgen... en waar eigenlijk 80, 90 procent van de opbrengst naar het bedrijfsleven gaan. Ik ben het bedrijfsleven grootschalig aan het sponsoren. En ik heb daar geen zin meer in. Ik wil daar zelf ook eens een keer wat aan overhouden. En, maar uh, hoe krijg je. Het waarom? De meeste geld blijft dan langs, heel populistisch, ja. langs de stropdassen hangen. Dat gaat dat naar ze toe goed. omdat ze er ook in investeren. Ja, maar ik ook toch? Dat zijn ja. helemaal mijn ideeën. <laughs> de, de, de, de ja, je er doet er het verkeerd. Voor. En die gastbedrijven, toevallig hebben ze een, een, een. Ja, goed, ik zal me daar zo wel onmogelijk door maken, maar ja, fuck it. Dat zij toevallig dan een bioscoop... bedoel, investeren zij er ook in. Maar het is idioot dat als ik bijvoorbeeld een film maak... en die levert, als je met dingen... en de de omzet met de, de, de DVD's... Ze levert bijna 2 miljoen, 8 ton om te maken... dat van de winst ik 12.000 krijg. 12. 12. Ja, de, de, de verhouding is En dan ook nog te verwijt krijgen dat je je hand ophoudt. Terwijl ik die bedrijfsleven... Ik bedoel, bovenin van dat budget... Nou, maar het budget gewoon, ja? werken 60, 60 mensen betalen, krijgen daarvan betaald. Die, investeren, die consumeren allemaal. En er worden allemaal facilitaire bedrijven. Die, die draaien op dat soort dingen. En dan is, heb ik nog een film waar heel weinig mensen naartoe zijn gegaan. Ik bedoel, ik kan je wat... Heb je niet inmiddels geleerd? Je bent gewoon te weinig zakelijk geweest. Ja, maar dat zit er ook niet in. Dat was bij ons thuis ook nooit van, oh, daar zit geld in en zo. Je wil gewoon wat moois maken. Dat, dat is wat het moois dat ik mee heb gekregen. Nou, weet je, ik ga toch gewoon door. Anders, ik kan ook ja. wat anders, weet je. Ik spreek ook mijn talen en ik, ik kan me wel redden. Ik kan ook iets doen waardoor ik geld verdien. Ja, precies, de combinatie. Want als je, je zei het ook al eerder. Ja, als, ik, als ik wel verkies om een productie te maken... Kan, hè, ja. waar, waar ja. het publiek op zit te wachten... Kan dan kan ook ik geen geld... Van van Hout of zo, dan, dan, dan, maar eh, daarmee kun je dan ook de andere producties financieren? Nee, zo werkt, het niet. zo werkt het niet. Toen ik Simon maakte, kon ik een hele grote publieksfilm maken. Had ik ben ik iets van vier ton aan guldens. Maar alleen maar voor de regie hoef ik niet zelf te verzinnen. Gewoon een beetje... Uh, Actie en kut roepen. En, um, en, maar ik was zo bang dat als dat dan... En dat was ook natuurlijk ook zo. Is dat, nou, dat dan, is dat het nou dat echt geld zo geld, wat, dat wat, geld. Je, wat je nu zegt? Nee, dat is niet waar nee. ik chargeer. Maar ik chargeer de hele tijd. Oké, okay. ja, nee, je, dat anders valt anders op. heb je geen programma. Nee, nou, dat <laughs> ja. hoeft voor nee, mij niet. Maar maar, je doet het zelf. Nee, nee, nee. Maar, um, ja, ik verwijt het ander. Ik doe het zelf ook. Ja, ja. Maar, um, maar ik was zo bang omdat als dan daar geld naartoe zou zijn gegaan... Dat dan Simon overgeslagen werd. Want dat hij dat er helemaal niet twee, gekomen was. Precies. Het zat een tweede jaar al in de pijplijn. We konden maar geen omroep krijgen daarvoor. En dat lag nog bij het filmfonds. En als ze bijvoorbeeld, als ik een boekverfilming had gedaan dan op dat moment. Dan hadden ze. ook die is aan de beurt geweest. Laat het. Rare Simon over homo's en zo. Laat dat maar dan hangen. Ah. Maar, maar. Want je hebt wel bijvoorbeeld ook reclamefilms toch gemaakt? Ja, dat heb dan... ik gedaan van 1999 tot 2003. En dat geld gebruikt om ja, andere dus ik dingen heb een te doen. Huis, ik heb mijn huis ervan verbouwd op een gegeven moment. Oh, weet je. Uh, dat, met twee, weken, twee weken werken, kun je twee ton verdienen. Nou, ja, dus idioot, bedoel... je hoeft er niks voor te kunnen. En eh, dat wordt natuurlijk nu heel erg veel geroepen, ook in die discussie over bezuiniging. Mm -hmm. van, van, maak, maak creatieve gebruik van manieren om geld te verdienen, zodat je ook je eigen behoefte om eh, cultureel hoogstaande ja. projecten voor elkaar hebt. Maar ik bedoel, kijk, dan, hebben we, dan is het wel een dingetje wat met beschaving te maken. Een land moet wel een eigen serieuze filmindustrie kunnen hebben. En dat kost nu eenmaal geld. Als de Fransen en de Italianen nooit subsidie hadden gehad, hadden we Marcel Maastrian en Brigitte Bardot nooit gekend, bij wijze van spreken. Want Weet je? Ja. Omdat het is nu eenmaal een klein taalgebied. Dus elk beschaafd land zoals Denemarken. Weet ik veel de Denen die geven ook drie vier keer zoveel, zoveel uit, geloof ik meer zelfs. En die hebben de helft van het aantal inwoners. Weet je, en die, ja goed, die hebben een filmindustrie. Maar die hebben dezelfde bevolkingsopbouw als wij. Dat kunnen wij ook doen. Ja. En, en, en dat, uh, dat is hartstikke soms. Wie verwijt je dat, dat dat niet gebeurt? Ook de filmwereld omdat ze toch te veel voor de gemakkelijke, voorspelbare films zijn gegaan. Op die manier komen we nooit meer in Cannes of in, of in Venetië of in Berlijn. Tuurlijk zullen er dan steeds een miljoen mensen naartoe gaan... en hele, hele hordes libellen publiek zullen naar de, de, de volgende tearjerker gaan. Mm. Maar het, moet ook, het is ook een land waar ook een paar intelligente mensen wonen. Dus ik vind de films zoals van Mark van Warmerdam en, en Lodewijk Krijns en Krijns... En die moeten ook gemaakt kunnen worden. En gaat die film over die babybooms er wel komen, denk je? Nou, ik hoop het. Filmvols wil het graag. moeten we een omroep hebben. Dat, daar hangt het op. Ja, en dat hangt het al twee jaar op. Maar het lijkt me een onderwerp, wat, wat, wat, wat toch, ja, laten we zeggen, goed in de markt ligt. Ja, het is bedoel, Het, het, het ik, gaat ik, over we, de ik, basis bedoel, van de omroep. Ik ben eigenlijk. redelijk kritisch op mijn eigen werk. Het is echt een goed script. Alleen. En is het, ja, het, is maar, geen, ja, het is geen afrekening het is. met een generatie? Ja, natuurlijk. Maar Wel. dat moet toch? Dat moet. Nou ja, misschien dat ze daarom denken, ik kan me het bijna niet ja, voorstellen... Ja, dat, maar uh, daar zal... hebben we geen trek in. Als dat, als dat de argumentatie zou dat schandelijk zijn. Ik hoop Absoluut. dat ze het gewoon een slecht script vinden. Maar het is geen slecht script. Want dat heb je ook nog niet gehoord, van we vinden het een slecht script. Oh ja, nou, en ze lezen het gewoon niet. Dat is het punt. Het ligt gewoon... Het eentje heeft het, gelezen, heeft het gelezen, die vonden we leuk, maar niks voor... dat vond het leuk, maar niks voor de aanvrouw zeiden ze. Nou, maar de omroepen, de, beetje de, de, laten we zeggen, de, de, de omroepen waar ik normaal gesproken... Uh, ideologisch ben in een lijn van VPRO, Pond en, en, en BNN... Ja. dat meestal voor mij. Uh, ja, die zitten gewoon helemaal vol. Die gaan het niet eens lezen. Die zitten vol. ja, die doen gewoon één of twee films per jaar. Waar ze, een, een filmfonds... waar. Aan, of uh, waar omroepen aan participeren. Mm -hmm. En dan houdt het op. En dan zit het gewoon vol. Ja, he? ja, ik ben in 2014 aan de beurt of zo. Waarom wil je hem zo graag maken, die Omdat film? het wel iets is wat mij hoog zit. Dat heb je waarschijnlijk wel gemerkt. En ik denk dat ik er grappige dingen over kan vertellen. Want het is natuurlijk wel een comedy. Het is niet iets hardvochtigs. Ik vind ook niet dat die mensen de gevangenis in moeten ofzo. Want dat is de generatie van mijn ouders. Maar ze mogen best wel eens over hun eigen rare keuzes nadenken. Al die mensen die posters van Che Guevara hadden hangen. En dat is gewoon iemand die, die honderden herenboeren op laten executeren. En politieke tegenstanders. Het moet wel met humor. Ja, anders, heeft het geen, anders is het, komt het niet aan. Denk je, ja? Ja. Nou ja, mij, het is mijn instrument. Ik kan niet dingen zonder een knipoog doen. Gebruik je dat ook, humor, veel in, in de toneelvoorstelling die ja, over dus de Ja, het is, het is, is satire. En ik, weet, ik bedoel, het is ook een beetje in lijn van wat. Theo, bedoel, toen hij overleden, dat wist hij natuurlijk niet wanneer hij zou overlijden. Maar zei Als ik dood ga, dan moet het een feestje worden. Nou, en als je zag hoe Hans Theo en Najib Amhali. met een opgezette geit. Uh, zeg maar een ode aan uh, Theo brachten. die daar in zijn kist lag in de gasfabriek. En dat had hij heel erg mooi gevonden, denk ik. Ja, het is, uh, uh, nou ja, in ieder geval zorg je ervoor door de manier waarop je de, nu je plannen van tevoren bekend maakt. Zoals bijvoorbeeld bij de film Deal. Uh, dat je een deel van de financiering binnenhaalt, is, is, is, is, nee, het... Ja, het, is, het is zo goed als gefinancierd. 10% hebben we nog nodig. En zou dat niet bij die babyboomers ook kunnen werken? Of haal je dan toch te weinig binnen? Dat is te weinig. Die film moet echt anderhalf miljoen kosten. Anders moet echt iedereen het gewoon met een uitkering doen. En de uitkeringen zijn ze ook niet zo dolle bij dit kabinet. Ja, maar maar je kan natuurlijk, want je beschreef al een beetje hoe dat ging. Nog even voor de duidelijkheid: dat mensen kunnen van tevoren dan een kaartje kopen. Ja. En dan heb jij al wat geld. Maar ja. je, je, je hebt ook andere tegenprestaties. Je kan ook een bedrijf inderdaad een hele voorstellen. bijvoorbeeld, wat ook heel leuk is, is dat dat, uh, uh, bijvoorbeeld de première van Deal, en dus een bedrijf die dat kan kopen, die mogen dat helemaal met hun eigen sponsoring kopen. En mogen dat kost, dat, dan neem ik aan veel meer geld. Dat kost, uh, dan moeten ze maar onderhandelen met de producent Column Film Gijs van de Westerlaken. Ze ja. kunnen gewoon die hele première kunnen zijn aan hun hand zetten als ze dat willen. Het maakt mij niet uit. Ik, ben, ik, vind, ik geloof in het kapitalisme, heilig. <laughs> maar oh, uh, als het job levert dat je kan doen wat nee, je wil. Nee, gewoon überhaupt. niet als een meer verdienen met dan die jij. Banken, ja. zoals, zoals met Simon doen. en zo. Nou, ik word een beetje boos op, maar moet ik ja. wat slimmer zijn. Nee, maar ik wou zeggen, is dan toch niet op zo'n manier... ook uh, die film over die babyboomers rond te krijgen? Nou, dan moet je echt een mecenas hebben die ook... Dus, <laughs> die in één keer een, oh, heel veel geld hebt als ik. Nou, wie weet. Misschien luistert hij ook wel. Ja. Hij kan contact opnemen met de AVO. Misschien dan, krijgt de AVO dan, me, dan krijgt hij nog een gesigneerde boek. Krijgen. Ik heb ook nog een boek. Ook nog. Nou ja. ja, volgens mij wordt er zo direct gebeld. Dankjewel, Edith Tastal. Ik wens Geen je heel veel succes met de nieuwe film, met het toneelstuk. Uh, dat is te zien trouwens op 2 en 4 september in de Bali in Amsterdam. Volgende week is Opium de Weer live vanaf de uitmarkt met optredens van Mook en Beatrice van der Poel. De gasten zijn onder meer Gerg Thijs en Dick van der Toren. publiek is welkom in Café de Kroon op het Rembrandtplein vanaf half drie. Straks het NOS langs de lijn natuurlijk het sportforum gepresenteerd door Robert Meder. Maar daarvoor wordt u weer helemaal op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Middels het NOS Journaal, gepresenteerd door Martijn Nijhuis. Ik wens u een heel mooi weekend en ik dank u voor het luisteren. De opstandelingen in Libië hebben de stad Savia in handen, zegt een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP. Hij zocht delen van de stad die eerder in handen waren van aanhangers van kolonel Gaddafi. Zavia ligt op 30 kilometer van de hoofdstad Tripoli, het laatste bolwerk van Gaddafi. De grootste FNV-bonden, FNV-bondgenoten en advocabel FNV... zijn weinig enthousiast over de aanpassing van het pensioenakkoord die minister Kamp doet. Ook FNV Bouw vindt de toezegging onvoldoende. In de Volkskrant zegt Kamp dat die mensen met een laag inkomen tegemoet wil komen... als die voor hun 65ste willen stoppen met werken. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66... en mensen die toch eerder stoppen krijgen 6,5 minder AOW. Israël betreurt de Egyptische doden die donderdag vielen... bij een beschieting bij de grens met Egypte, zegt de Israëlische minister van Defensie. Volgens hem stelt Israël een militair onderzoek in... en dan komt er een gezamenlijk onderzoek met het Egyptische leger. Israël hoopt zo dat het conflict met buurland Egypte niet verder oploopt. Donderdag zouden zeker drie Egyptische legerofficieren in de vuurlinie zijn gekomen... toen een Israëlisch vliegtuig op Palestijnse militanten schoot. En tot zover de hoofdpunten. Het weer... Ja, het weer laat veel zon zien met ook wat bewolking. Sluierwolken ook in het westen, eh, maar ver, verder stelt dat allemaal weinig voor. De wolken worden in de loop van de nacht wel wat dikker, maar blijven voornamelijk sluierwolken betekent ook dat het op de meeste plaatsen droog is. Vannacht koelt het af in Groningen naar 11 graden, in het zuiden is het duidelijk minder fris met 16 graden. En laat in de nacht kan in het zuidwesten de eerste bui vallen. Dan morgen af en toe wat zon, temperaturen lopen snel op en dan wordt het ook broeierig. Het wordt uiteindelijk 24 tot 28 graden, hoogste temperatuur in het zuidoosten. En dan in de loop van de dag een toenemende kans op een paar stevige buien. Met vooral in het zuidoosten kans op hagel, onweer en windstoten. Maandag ligt de temperatuur waarschijnlijk iets lager. Dan hebben we wat zon en een enkele bui. Dinsdag weer wat hogere temperaturen. En dan worden de buien ook meteen wat veller En dan kan het weer onweren. En woensdag ja, lijkt dan weer op de maandag met iets lagere temperaturen. En slechts een enkel buitje. Overigens dat iets lager, Met die temperatuur is nog altijd 23 graden. En steeds geldt dat het in het zuidoosten waarschijnlijk iets warmer is. En dat daar de kans op onweer ook wat groter is. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op zes plaatsen. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... file van 3 kilometer bij Delft-Zuid. A16 Breda-Rotterdam voor Knoop en 2. Ook 2 kilometer op de A20 Gouda Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorken... Met het, dat veroorzaakt 3 kilometer file bij Nieuwendijk. De rechter rijstrook is daar dicht... En werkzaamheden veroorzaken file op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Knopend Lunette 3 kilometer. En daardoor loopt het ook weer vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Dendolder en Knopend Rijnsweert 3 kilometer. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, drie minuten over half vijf. Straks het Sportforum, natuurlijk met Ton Boot, Henk Hoiding van Trouw... en Ivan van Duren van Voetbal International. Mocht u vragen hebben over de afgelopen sportweek of opmerkingen... dan kunt u die sturen naar sportforum.nos.nl. Sportforum.nos.nl. Eerst na twee Europese kampioenschappen, straks het hockey. Nu eerst het EK Dressuur in Rotterdam. Ed van der Bent. Ja Robert, goedemiddag. Met goedemiddag. om te beginnen toch een uh, lichtpuntje. Want we hebben in ieder geval Hans-Peter Minderhout als starter bij de beste 15 morgen in de kuur. Hij staat nu zevende met ex nadien met nog zeven starts uh, te gaan hier in de verplichte figuren van de Grand Prix speciaal en eindigt dus uh, ja, rechtstreeks uh, bij de beste 15. En dan hebben we het niet nodig dat er uh, eventueel een streepresultaat is, althans dat uh, in dit geval zijn er vier Duitsers eindigen waarschijnlijk voor hem en er mogen er maar drie uh, maximaal per land starten. Maar Zelfs zonder dat uh, uh, ja, foefje, zou je kunnen zeggen, is die rechtstreeks geplaatst. En het zou nog eventueel kunnen voor Sander Marijnissen. Die heeft nog één persoon nodig, één ruiter nodig, die achter hem eindigt. Hij had 69,792, maar met de kanonnen die op dit moment rijden. En uh, die zijn vanaf dit moment, Het is bij werd, oud-Europees kampioen met El Santo. En na haar nog vijf starts, waaronder ook Adelinde Cornelissen met Jerich Parsifal. Die, die zes combinaties die we nog hebben, die gaan allemaal voor een podium plaats. Adelinde is titelverdichting. Van twee jaar geleden van Wensher. Ik dicht haar best dat goud toe. Al zal het natuurlijk gaan met name uh, tussen haar en Karel Hester. Die hier, uh, als je kijkt naar de landenwedstrijd... het beste resultaat liet zien. Soeverein won. En, uh, maar goed, zij is titelverdedigster. Het moet kunnen met Parsifal. Een podium dicht ik haar sowieso toe. Het kleurtje, dat weten we rond half zes. Goed, dat was Ed van der Band. Overigens, in Engeland heeft Dirk Kuyt inmiddels gewonnen van Robbie van Persie. Liverpool pakte drie punten dankzij een 2-0 overwinning op Arsenal. Um, Biden staat trouwens tegen HSV met 3-0 voor bij de rust. Mede dankzij een uitblinkende Ayen Robben. De 3-0 was van hem. Het was een Werkelijk fabelachtig mooie lop waar hij uh, die goal mee scoorde. Dan naar de Nederlandse hockeysters. Die zijn het Europese kampioenschap begonnen met een 8-0 overwinning op Azerbeidzjan. Oranje is titelverdediger in München-Gladbach. Zes van de acht doelpunten werden gescoord trouwens uit de strafcorners. Aanvaller Kim Lammers maakte één velddoelpunt en schoot twee keer raak uit een strafcorner. Omdat specialist uh, Maatje Pauwman niet de hele wedstrijd speelde. Nederland heeft met Lammers dus een goed alternatief. Ja, dat is uh, voor mij ook eens uh, leuk, ik heb uh, deze zomer niet heel veel uh, gesleept. En, uh... Uh, dus ze uh, is ook wel mijn ritme een beetje zoeken. Maar uh, ik er met Ma Maartje gewoon uh, op. En uh, van Maartje kan ik, wat dat betreft, nog wel het een en ander leren. Uh, mooi was ook uh, toen uh, ik wist dat ik de tweede mocht slepen. Want maar Maartje ging eruit. En toen zei ik ook wat ze ook doen. Ze is toen maar links zonder. Dan was die tweede corner links corner. Dus uh, nee, dat is voor mij helemaal leuk. Maar ik weet ook uh, heel goed dat als in uh, uh, belangrijke wedstrijden. dat Maartje daar gewoon moet staan. En, uh, dat is, maar voor, voor mij is het natuurlijk absoluut leuk. Nederland gaat hier naartoe als de absolute favoriet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 En uh, ja, dat we favoriet zijn dat, dat weten we, maar vergeet niet dat uh, ook Engeland, gewoon, uh, daar hebben we het nu best wel uh, lastig tegen. En nog moeten we uiteindelijk van ze winnen, maar het is niet zo uh, dat het uh, zo klaar als een kluntje is dat wij nu al uh, Europese kampioen zijn. Nee, dat is duidelijk, daar moet nog om gespeeld worden, maar het is toch knap, denk ik, hoe je in de eerste helft die concentratie vasthoudt. Hè? Terwijl je favoriet bent en je denkt, nou, zo beetje Jan de vorige keer, twee jaar geleden 10-0, het zal allemaal makkie zijn. Je blijft toch geconcentreerd spelen. Ja, maar we zijn ook wel wat dat betreft uh, gewoon een volwassen ploeg en we willen altijd winnen. En we willen op training zijn we bloedfanatiek en dat zijn we ook in, uh, in uh, een officiële wedstrijd. Ik bedoel, uh, je zal, uh, uh, wij zullen ons kapot schaam op het moment dat als je met Jan, uh, stel je komt 1-0 achter. Dat, en als wij 1-0 maken, willen we 2-0 maken. En uh, ja, wel met respect voor de tegenstander, maar we willen wel het beste resultaat met het beste hoek laten zien. 5-0 bij de rust, dat was duidelijk, goede eerste helft. En dan is het je vergeven dat je in de tweede helft het een beetje laat, laat lopen. Ja, nou ja, ja, je ziet, ik had zelf ook nog wel twee kansen. Eén pakte de keeper mooi, en die andere. Nee, er komt uiteindelijk een nieuwe strafcorner uit. Maar um, ja, dat zijn uh, slordige en die, die, die, die nemen we mee naar de volgende wedstrijd. En dat moet dan beter. En uh, ja, de focus ligt nu weer op uh, Spanje. Kim Lammers tegen verslaggever Gerard De Groot naar de 8-0 overwinning op Azerbeidzjan. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, Ivan van Duren en Henk Hoiting zitten in een uh, driftige discussie nu al. Waar ging het over, heren? Goedemiddag. Over de strafschop van AZ. De strafschop van AZ. Ja. Goed, wie weet komt dat straks nog uh, te sprake. Even tot de orde roepen. Uh, Tom Boot, ook, goedemiddag. Ook weer aanwezig, vanzelfsprekend. Iwan, ik wil met jou beginnen. Uh, uh, je bent journalist van uh, VI. Wat is jouw moment van de week? Ja, toch wel uh, voor de eerste jaren weer een uh, feest in de Kuip. Uh, we hebben fijn natuurlijk met z'n allen zien zinken en gemist. En... Uh, ja, dan zet je je kijkt toch, je kijkt al die wedstrijden als journalist. En dan zie je eindelijk weer eens feest in de kuip. En dat, ja, dat gun ik die mensen echt ontzettend. Uh, dus dat was ontzettend. Dat was, het zei verder weinig over het verloop van de competitie. Maar het was wel lekker fijn het weer eens een keer uh, echt te zien werken en ervoor te zien gaan. Dat was lang geleden. van acte? Henk Horting van Trouwen. Goedemiddag ook aan jou. Hallo. Um, wat is jouw moment van de week? Uh, uit Barcelona Real. Van afgelopen ja. woensdagnacht. Oh, die had Ivan willen nemen. Hoor ik nee, uit. het was geweldig. Ja. <laughs> maar nog, geen, nog even geen Mourinho. Het, uh, het invallen van Fabregas in de slotfase. Dat waren zijn eerste minuten voor, uh, voor Barcelona. En er zijn ongetwijfeld liefhebbers die daar heel blij mee zijn. Weer zo'n mooie voetballer bij toch wel een hele mooie ploeg. Hij is er ook geboren en getogen. Ja, en ja dat op. is allemaal geweldig. Maar ik vind het uh, te veel van het goede. Het, het, het, het ondermijnt de essentie van sport. Die toch uh, zwaar worden, maar toch ook gebaat is bij competitie. Maar er is al wat meer. Hè? Er wordt uh, dit weekend in Spanje niet gevoetbald. Daar zullen we misschien ook nog wel over spreken. Ja, gaan gaan we het over komen we ja. Dat is weer een gevolg van, uh, van een uh, onder andere gewoon funeste scheefgroei in het voetbal. Een uh, scheve verdeling van gelden. En dat daar dan in zo'n land zo'n miljoenenspeler speler uh, komt... bij een club die in zijn segment eigenlijk alles al heeft. Ja, dat is eigenlijk ook sportief onethisch. We gaan het er straks over hebben. Okay. Uitgebreid, Tom Boot. Uh, ik wou het over Wilren hebben. Mosquera. Ik heb gisteren een reportage over hem gezien op het NOS... en die vond ik indrukwekkend. Van Edwin Winkels? Ja. ja. Uh, het is een renner van vakantie Hij is uh, dit, in het begin van dit jaar aangetrokken... en heeft nog geen meter gereden voor vakantie want hij wordt verdacht van het gebruik van een maskeringsmiddel. Nou, dat komt in uh, wielrennen wel vaker voor... maar men is al elf maanden aan het onderzoeken... en gedurende die tijd mag, heeft hij niet gereden. En... Dat, we hadden het net over ethisch. Dat vind ik nou onethisch. Een onderzoek van elf maanden en nog geen uitspraak. En je hebt nog zelfs kans dat hij vrijgesproken wordt. Ja. He, dus uh, dit kan niet. De Champions League. Heren, dat is het eerste onderwerp waar we het over gaan hebben. Het uh, voetbal, straks de Europa League Twente is in uh, de uitwedstrijd tegen Benfica, uh, de thuiswedstrijd, sorry, tegen Benfica niet ingeslaagd om uh, te winnen. Co-Adriaanse speelde tegen de Portugese met 2-2 gelijk. Het is jammer dat het niet 3-2 geworden is. De tweede helft uh, ja. Ja. hebben we toch een aantal goede kansen gehad. En uh, ze hebben ook bijna stuk gespeeld. En uh, 3-2 zou nog mooier zijn. Maar 2-2 geeft toch nog een hele goede hoop uh, om uh, uit tot goed resultaat te komen. Hij blijft positief, uh, die Adriaanse Ivan van Duren. Denk je dat dat uh, terecht is? Zit er nog resultaat in? Nou, vanuit als trainer kun je natuurlijk moeilijk zeggen. Dit was het en uh, het is voorbij. Nee, ik... Uh, ik geloof dat totaal normaal gesproken moet je daar niks op inzetten. Ja. En ja, Nederland, Portugal, ik tegen Portugese club, ik volg het nou al. Ik ben 45 en iedere keer weer ga ik voor die tv zitten. En altijd weer zijn ze net wat slimmer en net wat sterker. En, uh, dus ik denk niet dat Twente dat gaat doen. Nee. Henk? Nee. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar goed, het is wat, wat, wat iemand zegt. Ik had het voor de uitzending, had het Ton en ik er even over. Want Ton uh, was een beetje misleid door het, door het commentaar van Adriaanse. Die dacht van, ja, heb ik het nou verkeerd gezien? Dat Benfica was toch gewoon beter. Ja. Natuurlijk is Benfica een betere ploeg. Alleen een coach die met zo'n uitslag inderdaad... want het wordt nog 2-2, daar heeft hij gelijk in. Kijk, als het 1-3 wordt, wat heel normaal was geweest... Dan, wa dan waren ze gewoon weg geweest. Nu, ook omdat Benfica een ploeg is die geweldige voetballers heeft... maar toch ook, we hebben dat vorig seizoen ook tegen PSV gezien ook wel eens nonchalant kan worden als het te goed gaat in een wedstrijd... als ze even te weinig te ducht hebben. Nou ja, dan heb je met zo'n stand op dit moment altijd nog een kans. Maar ja, dat is 3%. Ja. Ton, uh, denk je dat het uh, inderdaad de schuld van Brahma was... Uh, uh, dat Twente uh, toch in één keer de wedstrijd zag kantelen? Nee, want je weet niet hoe het verder verloopt natuurlijk. Ik vond het wel een hele... Domme, over, uh, domme balverlies natuurlijk. En dat kan je niet op, dat, uh, op dat, die nee. plaats op het middenveld... tegen een ploeg als Benfica. En kijken Terwijl... naar de scheidsrechter of die fluit in plaats ja, van nou, achter je man. dat op had. niks. Maar Benfica was zo verschrikkelijk geconcentreerd aan die wedstrijd begonnen... Ja. en zo agressief begonnen. Dat kan je niet zomaar even uh, met een speler in de buurt uh, zo doen. He? En het was ook een behoorlijke klap. Want met een geluk zijn ze naar 1-0. En dat wordt meteen 1-1. En... We hadden, met, tenminste had ik, het idee... er zitten wel drie, vier klassenverschil tussen Benfica en FC Twente. Nou, 1-0 voor is perfect. Mm. Mm. En dan komt het 1-1 en dan wordt het wel lastig. Maar we moeten niet vergeten dat... ik vind ze zo goed, ik vind ze net onder de top van Europa... en FC Porto is er ook nog. Het zegt iets over de Portugese voetbal natuurlijk. Hebben jullie ook niet de indruk, uh, dat had ik een klein beetje... als Benfica gas geeft, lopen ze er gewoon overheen? Ja. Ze, pieken, ze pieken gewoon in de wedstrijd een paar nou, keer. Ik dacht na de 2-2, nog, het wordt ook nog 2-3. En daar, daar hadden ze ook nog één geweldige uitbraak voor. Maar als het dan niet lukt, dat zag je op het laatst... met, met steeds die corners die ze afdwongen... en dat ze dan maar een beetje in dat hoekje gingen, gingen lummelen met die bal... vonden ze het ook wel goed. Ze voelen, ook, ze voelen dat ze beter zijn. En dat, thuis ze, wel af. en dat ze dit dus thuis wel, wel afmaken. Maar inderdaad, wat je, wat je zegt, je had fases in de wedstrijd... dat je ook het gevoel had van, nou ja, ze, ze laten het maar even de teugels vieren. En als ze even willen, dan... Uh, nou, sparen ze er weer uit. Ja, ja precies. Um, even over Ruiz, Die was natuurlijk uh, vreselijk belangrijk. Is vreselijk bela belangrijk voor de FC Twente. Laten we even naar Ronald van der Geer... onze verslaggever luisteren. Wie naast Tottenham Hotspur... nog meer op de tribune zaten voor de Costa Ricaan. Schrijf even mee. Het Franse ren is er. Barcelona, Spurs, Lille, Arsenal. Uh, Manchester City, Lyon, Fulham. Liverpool, uh, Manchester United. Marseille, Schalke. En dan, oh ja, Blackburn Rovers, maar die had ik eigenlijk niet opgeschreven. Maar die, die, die zijn er ook, maar die zijn bijvoorbeeld volgens mij kansloos. Die zaten dus allemaal op de tribune voor uh, Rubies. Wat is nou de mooiste club voor hem, Iwan? Je hoeft niet uit het Rijtje <laughs> te kiezen, want je, volgens mij heb je dat Rijtje ook niet zo direct paraat. Maar nee, ik zat, ik, denken, niet ik zat ook te denken over dat Rijtje. die Scheringa deed het ook altijd bij AZ. Ja. Dan gaf hij die journalisten een Rijtje, wie er allemaal op de tribune zaten. En kan je zeggen, bij iedere eredivisiewedstrijd Zit zitten er bijna scouts die een kaartje ja. hebben hè, van een club en, en, en die gaan zitten kijken. Die zitten ook bij Feyenoord. Dus ik vraag me af, want ik hoorde het ook al op tv... wie heeft dat bij Twente uitgedeeld? Dus, dus het wordt blijkbaar in de markt gezet. Ze vinden dat interessant om al die clubs te zitten. Ja, voor wie Ruiz, dat moet hij zelf weten. Ik denk dat hij in Spanje beter gedijt dan in Engeland. Maar voorlopig is de Eredivisie een prima niveau om, uh, om nog een jaar verder te gaan, denk ik. Nou, dat, dat wou ik zeggen, Henk. Is het goed voor hem om nu een stap te maken? Of moet hij gewoon nog even rijpen bij Twente? Nou, rijpen bij Twente. Hij heeft volgens mij al twee jaar in België gespeeld daarvoor. Ja. Dat, dat kun je gemakshalve dat niveau is, die schadelijk dan even een beetje gelijk. Dan Twente dan, geboren, 20 je dan weer iets hoger. <laughs> nou, dan is dit uh, Dus ja, kijk, ik denk niet dat hij de stap naar de absolute top uh, sowieso kan maken. Dat is misschien, dus dat geef ik even een wending aan deze discussie. Dus wat dat betreft, nee, als, je dan, nee, als je dan die vraag stelt... dan zou hij een stap uh, moeten of kunnen maken naar... Nou ja, ik verzin maar even wat in Spanje, Getaffe, ik noem maar wat. Zo, dat niveau, ja... Ja, maar dat vind ik echt, ik, ik, ik, ik weet niet helemaal, ik hoorde dat die Red die, uh, die manager van Tottenham, dat hij één helft heeft gekeken, dat hij daarna is weggegaan. Ja, in dus weet... de rustweg heb ik ook gehoord. Ja, ja ik, dat, dat staat dan wel, maar ik kan me dat wel voorstellen. Als, als, je, als je in ogen neemt waar die man voor ging kijken, wat die man wilde weten, namelijk of Brian Ruiz ook, ook fysiek tot het veel meer eisende Engelse voetbal in staat zou zijn. Mm -hmm. Ja, dan heb je dat los van die goal... wat dan misschien ook nog een overtreding zou kunnen zijn, die kopbal... dan heb je dat na half wel gezien. Dat is namelijk niet zo. Ik vind het een relatief voor de top weken voetballer... Ja. waarvan we blij mogen zijn dat hij hier speelt... omdat hij af en toe van die te maakt waar we dan... In de wekencompetitie. In onze, ja, in onze praatprogramma's weer allemaal uh, lovend over kunnen zijn. Die herhalen we nog acht keer. Maar wat je eigenlijk zegt is dan dat hij uh, net zo goed hier kan blijven omdat hij de absolute ja, top in het buitenland toch niet haalt. Nou ja, nee, als dan kan hij, hij hieruit blinken. Als, nou ja, dat is ook zo. Maar als hij bij uh, dan kan je ook, uh, nou ja, nu misschien wat minder in Spanje. Maar bij dat soort ploegen van het niveau getafe wil spelen... dan moet hij dat vooral doen. Hm. Maar tot veel hoger acht ik hem niet in staat. Maar hoe oud is hij eigenlijk? 26 26. Is dat is ook wel een behoorlijke leeftijd. Ja, dat, is wel, dat moet je uitontwikkeld zijn natuurlijk. Kijk, ik vergelijk het. Hij heeft precies de eigenschappen die ik als Maas gewoon een goede speler zou uh, vinden. Hij paast... Fantastisch. Hij speelt de 1 tegen 1. Hij is zo'n beetje de enige die 1 tegen 1 kan spelen uh, bij Twente. En hij scoort nog. Hmm. Ja, en vooral anderhalf jaar geleden in die competitie scoorde hij veel. Maar hij komt nu ook wel los. Ik vind het een fantastische speler. En misschien niet absoluut de top. Maar dan toch wel subtop hoor. Bayern München is trouwens op 4-0 gekomen tegen een Door een doelpunt van uh, Gomez. Zijn helemaal los daar nog een half uur te spelen. We houden u op de hoogte. Um, misschien is het wat om um, eens te gaan kijken bij uh, Robert Maaskant... in Polen voor uh, Rubies. Want die haalt met Krakau misschien wel uh, de, de Champions League. Dat is toch mooi toch, voor Maaskant dat hij het uh, daar zo goed doet. Ja, hij is ontzettend leuk. Hij wordt een van de weinige trainers uit Nederland in de Champions League straks. En nee, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Die jongen, die, die loopt al... Hoe lang loopt hij al niet rond? Zijn vader was ook al trainer. Die is ooit begonnen met het avondje NAC. Dus die liep als ja. ventje al rond. Hij heeft toen Nederland enorm onder oren gehad. Omdat hij een mening had. En die enorm ventileerde. Hij was de kroonprins. Nou, we weten hoe het daarmee afloopt. Zat bij NAC. Daar stort het, hè. Daar is hij weggegaan. Daar kon niks meer. Hij zag al dat het in ging storten. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je daar in Polen... Vergis je niet, het is niet zo makkelijk om daar te werken. Dat is, dat, is, dat is toch, daar zitten de fans bovenop, je hebt moeilijke eigenaren. Ik vind het geweldig, ik vind ja. het hartstikke leuk voor hem. 1-0 gewonnen van uh, Apuel. Bayern München 2-0 gewonnen van uh, uh, Zürich thuis. Uh, zijn we het daarover eens dat hij het wel gaat redden? Tuurlijk. Ja? Ja. Oké, okay. Arsenal 1-0. Udineze, uh, Wenger, die zat daar te bellen, geloof ik. Dat, dat is nu weer een belletje. <laughs> hoe, de... hoe zit dat precies? Uh, Ton, weet jij ermee van? Nou ja, goed, hij, uh, er is onderzoek naar hem ingesteld. Want hij mocht niet op de bank zitten. Hij was nog geschorst ja. van het jaar daarvoor. En uh, toen heeft hij met de bank zitten, zat hij constant te bellen. He, dus inlichtingen te geven aan de man die daar aan de lijn stond. En dat is volgens de regels verboden. En dat vind ik volkomen terecht. He, en als ik hem ook nog zie, het de verschrikkelijke houding na die wedstrijd tegen Barcelona, iedereen was fout en ze werden helemaal gepakt. Hij was voor mij vroeger heel erg sympathiek en begint mm -hmm. steeds onsympathieker te worden. Ik snap niet dat hij niet gewoon thuis is gaan bellen voor de buis. Dan ziet toch niemand ja. dat. Ja, is ook weer een, is ook een invalshoek. Ja. Uh, we gaan naar uh, de Europa League. AZ tegen Soens. De ploeg van uh, trainer Gertjan Verbeek ging onderuit met 2-1. Nou, dat was duidelijk dat we niet uh, ons uh, niveau haalden. En er was dan eigenlijk helemaal niks aan de hand... We kwamen ongelukkig op achterstand. maar wel een redelijk begin. Maar dat waren wel even de klus van kwijt. Maar af en toe maakte een goede goal. 1-1. En hoe je zei, was niks aan de hand. Doordat ik denkbaar als gebaseerd naar de grond gaat. En het verzorgingsveld moet Dan weet je gewoon dat hij het veld uit moet. Maar Simon Pols gaat daar met ook zijn schoenen wisselen. En die moet dan ook het veld uit van de vierde official En op dat moment staan wij met 9 man en 6 scoren. Goed, daar gaan we straks over doorpraten. Eerst, er is een spookrijder. Rijdt u op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... dan komt u tussen de Noordtunnel en Ridderkerk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... dan komt u tussen de Noordtunnel en Ridderkerk-Zuid een spookrijder tegen. Goed, in de problemen komen omdat je schoenen moet wisselen. Dat klinkt niet echt eh, professioneel, als ik het zo hoor, Henk. Nee, dat is, dat is niet professioneel, nee. dat is. Uh, maar ja, goed... Uh, ja, nee, dat, dat klinkt altijd... Maar die jongen speelt bij AZ, dus die speelt ook niet in de top. En dat, ja, dat is heel dom. Uh, een, een, een dom detail verder in een, in een toch al niet goede wedstrijd. Waarvan ik wel vind dat er wel een beetje erg zwaar wordt gedaan. Nu ook in Alkmaar. Ze liggen daar geloof ik nu met z'n allen op de divan. Omdat ze al vier jaar uit in Euro Europa niet hebben uit gewonnen. Uit complex, ja. Ze hebben een psycholoog misschien Maar daar en... zitten ook wedstrijden tegen, weet ik zo even uit mijn hoofd... Arsenal en, en uh, Piraeus in Griekenland. Waarvan het heel normaal is uit dat je die Europees verliest. Uh, dus dat, er wordt nu... En die spelers gaan zich dat zelf aanpraten. Terwijl, ja, het is... AZ is, uh, het is ongelooflijk verdienstelijk Wat, wat Gertjan Verbeek daar met een afgeronde ploeg... Wat het toch is... Uh, doet. Maar het is natuurlijk geen geweldige ploeg en niet zo'n geweldige ploeg dat ze in zo'n uitwedstrijd in Noorwegen waar de entourage niet geweldig is zijn ze niet zo goed om met een zesje gewoon op de been te blijven. Nee, dan kan het wel eens inderdaad door de grens zakken en, en, en dit worden. Daar moet je ook helemaal niet zo overdreven over doen. Dat, dat ja. kunnen ze volgende week gewoon recht trekken. En uh, ja, als hij die paal eens even duidelijk de waarheid verkondigt, dan weet hij ook wel dat hij dat voortaan niet meer uithaalt. Was het een penalty, Ivan. Ja, dan vraag je er net aan degene die. In, ik zit net tegen Henk te zeggen. Dat lijkt me expres. Dat ik heb daar die hele donderdagavond Riet zitten kijken en noem maar op. En je ik hebt heb... het helemaal niet gezien. Ik heb op dat moment in de keuken gestaan of staan bellen. Ik heb het niet gezien. Dus toch uh, dus was het, het lekker... een penalty. Nou, daar ben, jij, ben, ben je heel... klaar. Nee, wacht, dan ben je nu klaar. Kom, oh, ik, was, dat... was, het, was het een penalty? Nou ja, ik, ik vind uh, dat je daar. Je hebt het toch wel gezien ook? Ja, oh. dat je daar bijna niet over hoeft te praten. Maar volgens mij was het geen penalty. Het was absoluut geen opzet. En volgens mij is dat het criterium voor een penalty. Oh. He, dus hij heeft pech gehad. Ah, ja, maar hij had er wel ja, maar... voordeel van, Tom. Hij raakte met zijn hand en hij heeft er iets voordeel van. Als dat niet gebeurt, hij is wel een andere baan. Volgens is het baan. criterium opzet alleen maar. Maar als nee, het ook of je de voordeel... Ook voordeel, van voordeel? Heeft, nou, ik, hoor. Ik, weet een weet of dat, ik ben niet zo'n... Uh, maar ik vond het wel een strafschop. Dus. Goed, bij deze. Dan gaan we naar PSV. Iwan heeft het gezien. Uh, na, uh, na de stroeve start in de competitie met alle aankopen... moet uh, Fred Rutte zich eigenlijk naar die 0-0... in de Oostenrijkse competitie, nummer 10, geloof ik, uit de Oostenrijkse competitie... toch wel een klein beetje zorgen gaan maken. Ja.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 En daar mag je onderweg, ook al is het in het begin van het seizoen... mag je niet te veel struikelen, want dan kan de, de afstand kan zomaar te groot worden. Anderzijds, de start van het seizoen is altijd de eerste 5 6 wedstrijden. Dus dan kunnen we hem afrekenen, ja. maar goed. Um, Ivan, je hebt het dus gezien, hè, die wedstrijd? Ja, ja, die, <laughs> ja, die andere helaas ook, hoor. Maar <laughs> oh, oh, alleen dat moment. Niet. Dat, dat, ja. uh, SV Ried, uh, hekkensluiter in Oostenrijk. Was het nu een wanprestatie van PSV of overdrijven we dan? Nee, het is gewoon een wanprestatie, 0-0 daar en... Uh... Je hebt geluk dat je nog goed kan zetten. Maar ik moet wel zeggen, de eerste 20 minuten, 25 minuten... speelde PSV een hartstikke attractief voetbal. Grote kans ook, Mano Leff. Ja, ja wel, wel 5, 6. Het ja. was, dus dat speelde heel goed, een tikje die erin. En dan, dus dat is, er zit ook iemand, een technische directeur... ze hebben spits nodig en, en mensen in de verdediging. En ze halen middenvelders, dus noem maar op. Dus die, die, of keepers. Die keepers nou, een keeper kan me gaan voorstellen. Maar die club is helemaal niet klaar voor de start van de competitie. En dat kan je natuurlijk wel. Deze, de Europa League's voor het eerst levert het ook echt geld op. Hè. Het gaat om 2 tot 3 miljoen als je er nu doorkomt. Voorheen kreeg je bijna niks. Dat zijn toch bedragen, zeker in Nederland. Ik vind dat je gewoon klaar moet zijn voor de competitie. En er kan natuurlijk nog wat weggehaald worden. En dan moet je vervangers klaar hebben staan. Maar wat hier aan de hand is. En dan een trainer die zegt, we gaan voor het kampioenschap. Terwijl ik de voorzitter lees, uh, die zegt, we gaan voor de lange termijn. Ik, die club is echt compleet de weg kwijt. Zullen we ook niet vergeten dat er een onterecht afgekeurde goal ook nog uh, uh, in die wedstrijd was? Kan ook zomaar anders worden, hè? Voor... Ja, maar het had ook 0-3 kunnen zijn na twintig minuten. Dus eh, Alias had over scoren, journalistiek. dus die 0-0, dat kan. Als je moeilijk scoort, dat kan natuurlijk. Maar het blijft een wandbestatie. Als je van tevoren zegt, Riet, PSV, makkelijker kun je niet loten. Je komt er met 0-0 weg, dan moet je doodschamen. Denk. Nou ja, nee, dat is ook zo. Kijk, en, en die afgekeurde goal. Daarna deden zich nog die andere kansen voor. Waar had uh, het net over mm had. -hmm. Stroopman onderaan onder die kopbal. Dat was na het, uh, af, het onterecht afgekeurde. Doel, maar later werd er nog één terecht afgekeurd. Maar is het toch pech ook? PSV. Ja, dat is dan pech. Of nou ja, Pech, je moet die bal ook gewoon maken. Maar als dat dan niet gebeurt, dat was inderdaad een redelijke fase van PSV, die 20 minuten. Dan is het verval wel weer heel groot. En dat vind ik, dat vind ik zelf typeerd. En daarom is er ook, denk ik, meer aan de hand dan dat het alleen nu niet zo goed draait. Uh, je ziet dat al heel langer. Het is gewoon het proces van, van, van vorig jaar uh, trekt zich door. Met een trainer, Fred Rutte die altijd heel eh, dogmatisch bezig is, analyserend bezig is, berekenend bezig is. Daar is op zich niks op tegen. Alleen dat soort trainers heeft op een gegeven moment wel een periode van voorspoed nodig. Een periode dat spelers, denk ik, dat spelers eh, ook zien van... hé, hey, het werkt. He, wat, wat er allemaal op schrift is gesteld en wat dan ook. En nu dus zie je ze zelf, al vroeg in de wedstrijd... Zelfvertrouwen ook. Ja. ja, nu zie je ze al vroeg in de wedstrijd. Was Er weer zo'n ja, shot waar het dan tooi wordt uitgepikt... Eh, dat, Rutte, zowel Rutte als zijn assistent, Erik ten Ach... zit uh, druk te schrijven, vroeg al in de wedstrijd. Nou, goed, dat gebeurt tegenwoordig, daar moet je ook niet al te moeilijk over doen. Dat er twee tegelijk zitten schrijven, wekt wel een beetje. En dan helemaal met dat voetbal... wat na die redelijk goede fase na nou, toch weer die verkramping... en dat zoeken en dat, en dat eeuwige oplevert... dat wordt dan een beetje lachwekkend. En ik, ja, ik kan me bijna niet... Ik stel me dan wel eens voor, als ik speler van PSV ben... En je stopt de volgende dag weer het trainingsveld op. En de trainers hebben weer wat bekokstafd En weer wat uitgedokt. En, en laten weer hun schriften zien van: nou, het moet zo en zo. Dat je op een gegeven moment, ja, als het maar steeds niet werkt het werkt niet alleen nu in deze uh, openingsfase van dit seizoen maar ook eind vorig seizoen al niet. En vrij langer uh, zit er al geen lijn in bij Fred Rutte... Ja, denk je Als speler op een gegeven moment het geloof daarin verliest. Ja, je hebt nog 50 seconden, Ton. Je <laughs> zit geen lijn in bij PSV. Nou, kijk, nee, dat denk ik ook wel. En hij zegt, drie, we hebben pas drie wedstrijden gespeeld. Op zich is er niks aan de hand. Maar als je het als een proces ziet van voorgaande jaren... dan is er natuurlijk wel wat uh, aan de hand. Maar ik zit me af te vragen, we hadden het nu over AZ vergeet niet dat ADO ook van Omonia vergeet. Misschien is onze competitie helemaal niet zo sterk. En ja. overschatten wij onze competitie. Nou, ja, misschien. Nee, maar goed, dan zijn het goede resultaten van die twee clubs. Zou ik het ook zien. Dank jullie wel voor deel 1. Zometeen deel 2. Dan komt ook Mourinho ongetwijfeld nog even te sprake. De staking in Spanje. Corbach gaan we het even over hebben. En alles wat nog ter tafel komt. U kunt ons mailen. Sportforum.nos.nl We gaan naar Ed van der Bens. Die kijkt naar Adelinde Cornelissen. Ja, en ik hield de adem even in een anderhalf minuut geleden, want het is, een, wat zij laat zien, is een podiumplek waardig. En, maar het heeft, ja, tegelijkertijd zo'n souplesse. En aan de andere kant, ja, straalt de spanning er vanaf in de zin van gezonde gedrevenheid. Maar misschien een overconcentratie, want ze reed even een, een, een fout in de proef, niet zozeer een verkeerde beweging, maar ze ging bijna de verkeerde kant op, heeft het hersteld. In de jurywaardering hebben we dat niet gezien in de punten onmiddellijk, maar dat zal misschien naar de, de eindwaardering zo dadelijk, want er is behalve... Zeg maar die onderdelen, dat zijn er in het protocol 36. Zijn er aan het eind Zijn er nog zo'n vijf aparte cijfers te geven? Daar zal de jury mogelijk dan een korting op gaan geven. Maar wat ze liet zien, het was zo mooi. De passage, Piaf, mooi verheven. Eén klein hakkeltje in een van de passages. Maar we zijn heel benieuwd. En na het Niels weten we haar cijferreeks. En of het bestraft is of niet. Dan horen we dat ongetwijfeld zometeen naar het n van vijf uur. Wat ons betreft, graag tot zo.